vader nog een bord soep. Toch pas als wij ons bord leeg hebben. Wil je nog een bord soep? Ik hoef geen soep meer. Springvloed heeft mijn assistentschap aangeboden. Dat doe je toch zeker? Dat doe ik natuurlijk niet. Waarom niet? Dat is de kans om carrière te maken. Ik wil geen carrière maken. En ik vind het ook niet netjes van Springvloed. Hij is bevriend met Beerta. Dan haal je geen mensen van hem weg. Wil je echt geen soep meer? Dat is onzin, zo'n man neemt natuurlijk de beste, dat zou ik ook doen als ik hem was. En Beerta is een beste man, maar dat bureau van hem is toch maar een stoffige uithoek, daar wordt om gelakken. En daarom voel ik me op mijn gemak. Ik moet er niet aan denken dat ik me tussen die rotjongens van de universiteit zou moeten handhaven. Met die rotjongens heb jij niks te maken, je broer zit nu ook aan de universiteit en die handhaapt zich voortreffelijk. Ik zie niet in waarom jij dat niet ook zou kunnen. Ik denk niet dat ik het zou kunnen, maar in ieder geval wil ik het niet. Wat eten we? Spitskool, met een sausijtje. Zullen we daar bier bij drinken? Voor mij niet. Nee, dat weten we niet. Ben jij eigenlijk altijd geheel onthouden geweest? Ja. Omdat je vader dat was? Dat weet ik niet meer, dat is mogelijk. En waarom was je vader geheel onthouden? Ik denk omdat hij de ellende die er van alcohol komt had gezien. Niet omdat hij er bang voor was? Maar. Nee, mijn vader was nergens bang voor. Waarom lach je? Nergensom. Ik dacht aan mijn vader. Wat zijn jullie verdere plannen? Eerst een film? Ik zal direct kijken. Eerst mijn eten. Er is er wat bij. Zou we zouden naar Tuscinski kunnen gaan? Dan gaan we naar Tuscinski. Nee, niet van die dure plaatsen. Daar komen we achterin. En dan kunnen we slecht zien. In ieder geval geen loge. Waarom niet? Uh, Omdat je wel opzij zit. Voor het uit, twee gulden, stallers 2,50. Dat moeten we hebben. Drie stallers. Dan niet die toch van die dure plaatsen. Ik kan er niks meer aan doen. Als je nou niet goed kunt zien, dan weet ik het niet, want dit zijn de duurste plaatsen die er zijn. is het grote bal geopend, door de Weense carnavalsclub is georganiseerd onder het motto, het congres van Wenen na 151 jaar. Allerlei steden waren uitgenodigd een delegatie te sturen. Bayreuth bijvoorbeeld en München. De organisatoren zagen er geen been in, de meest verschillende gebruiken bij elkaar te brengen zoals die bij de viering van carnaval worden gehouden in de diverse landen en steden. Zwitserland bijvoorbeeld houdt van grote volksmanifestaties met een grote optocht. En Frankrijk had de vertegenwoordiging toevertrouwd aan Straatsburg. Zo was er een grote verscheidenheid in de eenheid van dit uitgelaten festijn. En tenslotte werd ook door dit congres gedanst. Drink we nog een kop koffie? Bij de kroon. Is dat wel wat? Ik doe me niet beter bij Sheila gaan? Ik wil nu eens bij de kroon. Willen jullie er nog iets bij? Ik niet. Ik ook niet. Kennen jullie die mop over Brigitte Bardot die op audiëntie kwam bij de paus? Nee. <laughs> Brigitte Bardot op audiëntie bij de paus. Ze maakt de buiging. Hij kijkt en kijkt en zegt dan... Mon Dieu, mon Dieu. En als ze weggaat opnieuw. Hij buigt zich naar voren en kijkt en kijkt en zegt nog eens... Mon Dieu. En ze gaat weg. Hij kijkt op. God staat achter hem. De paus schrikt... Maar dan zegt God, jij bent nog eens een pauze. Jij roept me tenminste als er iets te zien is. Van wie heb je die mop? Uh, oh, dat wil ik niet meer. Bij mij op het bureau heeft iemand gewerkt... die bij de firma Enschede heeft gesolliciteerd als lithograaf. Goed bedrijf. Maar ze hebben hem niet genomen... En nou denkt hij dat dat is omdat hij abonnee is van De Groene. En hij vroeg mij of ik jou wilde vragen of dat kan. Nonsens, Wat is dat voor een man? Is dat het enige? Ja. Dan is hij niet goed bij zijn doel. Dat is hij ook niet, denk ik. Maar het zou hem geruststellen als hij van jou hoorde dat er bij de BVD geen dossier van hem ligt. Ik heb geen contacten bij die club, maar je kunt hem zeggen dat het klinklare nonsens is. Als ze voor zulke kleinigheden al een dossier gingen aanleggen, dan zou half Nederland bij de BVD moeten werken. Waar haalt zo'n man die onzin vandaan? Uit zijn hoofd? Dan moet hij dat hoofd eens laten nakijken. Ik heb ook eens zo'n man bij me thuis gehad. En die man die dacht dat de Russen achter hem aan zaten... omdat hij een middel tegen kanker had ontdekt. Dat dacht hij tenminste. Ik heb tegen hem gezegd... meneer, neemt u nou maar van mij aan... dat de Russen heus wel wat anders te doen hebben... en gaat u rustig naar huis... dan zult u zien dat er niets gebeurt. Ik heb nooit meer iets van die man gehoord. Zullen wij niet eens naar huis gaan? Ik zal Hans bellen... Bij... Uh, waar is hier de telefoon? Laat ons toch niet met de auto thuis brengen, hè? We gaan wel lopen. Het is al idioot genoeg dat Hans zijn vrije avond moet opofferen... omdat je vader naar de film wil. Ja, dat is idioot. Wat een verschrikkelijke avond weer. Ja. En zoals hij over Frans Veen praat. Ja, heel dom. Hans is onderweg. Waar is de ober? Wij gaan wel lopen. Je hoeft toch niet thuis te brengen? Natuurlijk ga je niet lopen met dat rotweer. Kun je niet lopen. Zo'n rotweer is het niet. En we houden ervan om te lopen. Stap er maar in. Als jullie nou nog eens bij mij komen, dan kan ik je mijn dias laten zien. Hij droomde dat hij met zijn moeder zat te praten. Jullie hebben toch ook nog ergens anders gewoond, behalve in Groningen? vroeg ze. Hij kon zich dat niet herinneren. Ja, want vader vroeg van de weerkamer, waar heeft Maarten toch nog meer gewoond, voordat dat huis werd afgebroken? Hij was verbaasd. Vroeg vader dat, zei hij, maar die heeft toch helemaal geen belangstelling voor mijn leven? Ha, Frans. Draag jij handschoenen? Mag dat dan niet? Wij dragen geen handschoenen. Oh, dat wist ik niet. Ik dacht juist... Het was de bedoeling om erbij te horen. Het is te maatschappelijk. Maar je moet toch juist maatschappelijk zijn? Jawel, maar op je eigen manier. Dag. Dag, Frans. Frans draagt zwart leren handschoenen. Oh ja? Ja, ik wist het niet. Ik dacht dat het zo hoorde. Mijn broer draagt ook altijd handschoenen. Als Frans nou handschoenen wil dragen. <laughs> ik heb toch nog maar een keer een kaarsje meegebracht. En dit. Hé, hey, wat mythes. Dank je wel. Een daar. Mythes, ga zitten. Hier koffie. Ja, wel graag. Heb je nog iets van je vader gehoord? Ja. Mijn vader vond het nonsens. Ja, misschien is het dat ook wel. Denk je niet? Voor jou is het geen nonsens. Nee, ik heb ook wel eens gehoord van iemand die om die reden geen aanstelling kreeg als leraar. Maar misschien was dat ook gewoon maar onzin. Ik denk dat mijn vader het gewoon niet weet. Hij kent ook niemand daar. De enige die zoiets misschien weet is Beerta. Die heeft overal contacten. Ik heb er al twee keer naar gevraagd, maar hij reageerde heel vaag. Ik denk niet dat hij iets zal doen. Ik ben nog een keer bij hem op bezoek geweest. Hoe was dat? Hij begon er weer over dat hij de indruk heeft dat ik seksuele problemen heb. En dat het goed zou zijn als ik daar eens openhartig over praatte. Natuurlijk heb ik seksuele problemen. <kliek> Iedereen zal wel seksuele problemen hebben, denk je niet. Maar daar hoef ik toch geen verantwoording van af te leggen? Nee, natuurlijk niet. En toen zei hij ook nog dat een dominee er de hele Bijbel op heeft nagekeken... maar dat er nergens staat dat je niet homoseksueel mag zijn. Alsof het zomaar vaststaat dat ik homoseksueel ben. Als je bang bent voor vrouwen, betekent dat toch nog niet dat je homoseksueel bent? Er zijn gewoon mensen die overal bang voor zijn. Vazalis. Ja, Vazalis bijvoorbeeld. Zo. Ja. Hoe is dat gedicht van Vazalis ook weer... Welk gedicht? Ik ben voor alles bang geweest. Is het niet? Ik ben voor bijna alles bang geweest. Ja, je hebt gelijk. Ja. Ik ben voor bijna ja, alles, alles bang, bang geweest. geweest. Voor het donker, voor figuren. figuren op het kleed, voor de schorre kreet van de avondelijke venten. Voor een, feest. voor een feest, voor kijken in de tram, en voor mezelf. En voor mezelf. Hmm. Dat zijn nu angsten die ik, ik wel, wel vertrouw. vertrouw. Dat staat dus niet op jou. Vergeleken bij jou is Vazalus een begenadigd persoon. Ja, zo is het wel. Wil je een sigaret van ons? Ja, wel graag. Nee, toch maar liever een lucifer. Waarom? Ik denk omdat een kaars rein is en een sigaret onrein. Hebben jullie dat niet? Nee, ze zijn toch allebei wit? Dat is natuurlijk ook zo. Dat zou je vader, dus waarschijnlijk ook wel nonsens vinden. Dat zou je zeker. Wat dat betreft leg ik dus op mijn vader. Je lijkt in niets op je vader. Natuurlijk lijk ik op mijn vader. In niets, anders zou ik niet met je getrouwd zijn.